Hoeveel kost de minister hoeveel verdient hij nu? Als uh, de minister het Europees heeft 26.000 dus, En een Belgische? Een Belgische minister, 28.000 ja. euro. Samen voorzitter 16. Dus dat is maar 5.000 euro? Bruto. Nu je dat in je handen krijgt. Dus in, als ik in het parlement zat, dan had ik een loon van 9.800 en uh, En de dag dat het beur was, dat ik zei, ik ga mij als onafhankelijke zetten, want mm. ik die niet meer verkozen. Die stelde echt niks voor. Tot mijn verwondering kreeg ik dan nog 3.000 uh, euro in de maand meer. Ik mm. had zei, ja dat lacht, weet je, ik. Had van maar, en ze hebben nu totaalstelsels afgepakt. Uh, de burgemeester van Kapaal op den Bos. Waarom? De Sos Peters. Maar je zei, je vraagt van je klappen. Ik had gezeid, ja. al gezegd, dat is een En dat. Uh, hij had, ze, kon, dus ze. mogen boekhouding, even, met de boekhouding controleren. de boekhouding en al de andere partijen. En je had gezien dat we van 10.579 frank. Hmm die fout gemaakt had in ons nadeel, ja, en dat was genoeg, en ik rommelde de en ene, mee. die tegenstemmd, Frans uh, Dock was de tegen, maar vanzelf nog met de strik. dat er zijn ook, uh, ja, ze best... dingen gingen afpakken, uh, maar bijvoorbeeld Groen stemde mee, uh, ja, dat ging nog af, ja, dat de Sossen een... was eerste in... natuurlijk, dan direct dus mm. nu, de, de Liberaal. Niemand. Er toen vijfde man in dienst, die waren allemaal 50 van ons allen. 50 man? 50 man. Wat waren toch niet zo, want er waren maar vier man? Ja, hier verkozen. Uh -huh. Ja. Maar ja, je krijgt genoeg werkingsmiddelen, hè. Wat we een toerecht. Als je het nu omzet in euro, in, in een miljoen, vijf per jaar. Voor vier man? Ja, daar moet je alles van betalen, hè. Dus uh, mijn ding is, was hmm. uh, een grote, daarnaast waren juristen, hmm. zoek alle wetten op die niet meer toegepast worden. Hmm. Laat ons beginnen schrappen in de wetten, van altijd maar nieuwe wetten te maken. Hmm. Daar waren we mee bezig. Uh, dan uh, de rentesneedbal, was we nog aan het lopen. Daar hmm. hadden we dan die 30 die met risken voor. Uh, Waar we het allemaal mee bezig En wat is het dan eigenlijk het belangrijkste als je in de, in de politiek zit om, om je standpunt te verstaan? Ik ga ja, het niet verstaan, maar dat is dat daar niet kunt van. Nee, nee. Dus als je in de meidraad zit, en, dan. We hebben meer dan 3500 parlementaire vrouwen gesproken. Hmm. We hebben een even en vele zin over zo'n antwoord. Heb er eigenlijk nooit van dat verstand van, van, van zijn uh, carrière, wat we zeggen? Ja, toch wel een beetje. Alleen ja, dat, dat mensen uh, een vooroordeel hebben, omdat ik de zoon ben van. Ja. Uh, en ze kennen het, uh, mijn vader en me persoonlijk. Het beeld dat in de media wordt opgehaald is niet altijd correct. Ja. Er zijn uh, veel mensen die ze wisten dat ik de zoon was van, dat dat niet eens heel anders gaat doen. Ja, dat kan wel positief of negatief zijn. Ik weet niet of dat bij jou, bij jou tot alles zo was. Um, ja. Ja, ook wel een beetje. Ja. Hij zei ook hetzelfde van, uh, hij heeft zelf nooit in de politiek gestapt omdat hij op letterlijk zei ik kan daar niets doen. Nee. Hij heeft altijd voor politiek gewerkt. De Liberalen heeft niet politiek campagne gedaan, zeg. Ja. Van Rotstad doen we nog. Nou. Doen het, uh, schand schand, schand. schand. Stop. Hij heeft voor alle partijen gewerkt gedaan. Uh. Ja. Ik heb er nog gebaald, maar het was niet te duur. Ja echt? Ja. wel welke wanneer? En voor de verte zin was niet in de Voor Bart Kiev Kiv Louis de Bak, Herman de Kroor, Jean-Luc de Hamer, zijn wel grote kanalen. De Dekker heeft mij opgericht. Ja, de Dekker. Logo van de Dekker. Dat was Wie muziek aan gekregen. Ja. Hmm. Kleine politiek? Hm? Ik weet het niet. Ja, als je toch de wereld van het hm, kind stelt. Van... interessant, ja. En als je kwam met je economische achtergrond hebt. Je oh. zou het eigenlijk om iets te betekenen, 20%. van het sterren 20%? Ja. Okay. Moet je moet het niet vinden. Nou, ja, het is belogen, De he. het kasteel he. he. en uh, zo werkt politiek helemaal. He. Ja, ze zijn dus juist bezig met de anderen. Nou, vanaf dat je daar in de macht zit, kun je natuurlijk ook doen wat je wilt. Ik zie de wevers toch ook straks, ze je op de stemmen. Denk je dat? Ik denk dat niet. Waarom dat die, bij elke move dat die doen, komt hij in de nieuws? We hebben dit gedaan, we hebben ja, dat gedaan. Als we met die mee wil doen, maar het is allemaal wel dat, ja. En die elke, elke, elke miniscule, miniscule ze doen, maakt ze, al dat ze, de helft van de, van heel België hebben aangepast, zoals gewoon snapt je. Maar het is beglont in die dingen. Ja, maar degenen die zijn Ja, maar er die ervoor stemmen, zijn niet die die er vast kan hebben, zoals eh, de... de ja, die en zo die weet je wel. Ja, en 300 in rekken, inderdaad. Kom. Nee, maar ik heb toen wel de middenklasse, de kalmolst. Die zijn niet raak, maar die zijn ook niet arm. Hè. Ja. Ja. Ik weet één ding, hij zei tegen een magneet, show me the money. Ja. Wij zullen arbeidsplaatsen arbeidsplaats creëren van de eerste dag. Zijn dan tussen en dan is het 17.800 gekregen. Reken het hem daarop af. Maar dat doet de normale kiezer niet. Nee. Maar nee, waarom? Omdat die hele VRT zit volgestopt met allemaal VR's. de verborgen bekousen. Nee, ja. Niet alleen daar, de de, heel de media gewoon, als je de magazine is... Allemaal VR's. En die moeten zijn de journalisten, en die zouden eigenlijk allemaal neutraal moeten zijn, ik vind dat ja. wel uh, dikke Oh Ja, die gaat niet naar de win, die ja. in die is allemaal het was de nieuw van de zevende dag, die nee, plooide niet dat ze wilde. Dus elke de zevende dag gegeven aan tien pauwers. Dat vind ik een veel van de stichterjournalisten. Ja, dat is de, de Fara, die had die gemaakt omdat beloofd gekregen. Dat de keer hoe dat dat verlopen is. Ja, kom nee. Ja, Die had beloofd. Ik kreeg 12 minuten en half, een rij is laat. en ik wist, of wil je afviesen dat doen, ik, ik wist daar ga ik het maken. Hmm. En dan de bossen nee, met een carolingeneer aan tafel. Ja, maar dat was het. Ik wil Nee, die had me dat beloofd. En Piet Bogers heeft gezegd, hij is op de redactievergadering gekomen, dat ze verrassen laat komen. En dan staat de klant op staat en hij weet alles van, van dikst, ja, wat dan klaar is, want... Uh, ...en dan van de foto is er geen meer van dan ik, maar is ook gedreigd worden. Uh, en ik zul het gedaan en hm. Ik zul het op de afgelopen meter. En... ...de avond voor u, wouden varen mij... Ja, ...en dan wist ik... Hmm. ...als ik nu duizend stangen heb... Ja, ik heb een vakkundige, geen oude spectra als je neemt, die echt... Er euh, waren ja, nog geen mensen die in het parlement konden dus. Moeten echt mensen zo ruw zijn of iemand die... Ja, Eén is er maar een kopje opgelegd, waarvoor hmm. een bel uitstelt, dat je erop na was, dat was nodig. Ja? Ja, Dat was wel heel man maar Was hij intelligent genoeg om die... Nee, hij was even. De heer T. Midas die wat die zijn ingestomd. Ja? Wat hm. ik nu tenminste doe, van. Ik weet zeker dat daar T. Mulverklein al in de ruggen. Hm. En dat ze, dat al twee de ruggen. Ja. En nog de rest is nog onomandiger. Dat die van T. M. Mulverklein, die zeggen niks en ik hm. Wat vind je dan van de Vind je dan een capabel een nulliteit. Wat is? Een Een lang. ik heb Je zelf uitgeeft voor macro-economie en econometrie. Echt zo gebaas in Amerika, Of uh -huh. een ouder Een boek kan presenteren of iets. Maar de Amerikanen waren precies niet zo ja. wind. Hij had niet ambitie van dingen te worden, he, van minister te worden. Zijn ambitie was uit te boeken in Europa. Mm. Want hij was de grote voorstander van Grexit. Uh, nooit redenerend van wat gebeurt er he, als we dat toestaan. Nee, he. ik weet niet hoeveel dingen over geschreven. Hij is tegen wel en Dank daar terecht gekomen. Hij wil absoluut, eh, de dat hier fiscale fraude niet. hebben is al gegeven aan de gyncologen, aan Elke sleur, Die nog stommer dan stom was. Mm. En heeft dit nu moeten terugnemen. En zo gezegd, voor ze strijd in de fiscale fraude. Dat is tegen wie dat ze willen mee mm. zetten.